Met van in? Ja, commissaris. Wat? Wanneer? Ja, goed, ik kom onmiddellijk. Ik begin nog. Wat? Ja, er is vannacht ingebroken in het Groeningen Museum. Oké. Okay. Er is een schilderij weg van Jeroen Bos. Van Jeroen Bos? Oh, my Peter, maar dat wat is dat? Dat, dat, is, dat is een, een affaire van... van tientallen miljoenen.